Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste XL-vaccinatielocatie stopt met prikken. De prikken in Houten in Utrecht openhouden heeft geen zin meer omdat veel mensen al gevaccineerd zijn. Binnenkort sluiten ook twee andere grote vaccinatielocaties in Amsterdam. Het is namelijk tijd voor een andere aanpak, zegt de GGD daar. Van dat grootschalige meer naar gericht en wat uh, lokaler, hè, dus in de stadsdelen uh, vaccineren, waar we overigens al een tijdje mee bezig zijn. Maar dat grootschalige gaan wat afbouwen. Op kleinere locaties kunnen mensen die dat willen dus nog steeds gewoon een prikje halen. In een buurtcentrum of prikbus bijvoorbeeld. Bij een explosie op een boot in Groningen zijn vanmiddag vier mensen zwaar gewond geraakt. Twee andere raakten ook gewond, maar zijn er minder slecht aan toe. Het gebeurde bij het haventje van een camping. De medewerkers daar waren er snel bij, zegt deze verslaggever van RTV Noord. Nou, die zeggen we hebben mensen uit het water gehaald. Um, wat ik later nog van omstanders heb, heb gehoord is dat er, of een getuige, is dat er uh, uiteindelijk ook nog iemand uit het water is gehaald door de duikers uh, van de politie. Ja, dat voorspelt natuurlijk niet heel veel goed. Hoe het nu met de slachtoffers gaat weten we niet. De politie in Etteleur heeft een man en een vrouw uit Polen aangehouden omdat ze 24 keer zouden hebben getankt zonder te betalen. De twee ...op een parkeerplaats te slapen in hun auto toen ze werden gepakt. De man gaf direct toe dat hij er inderdaad een paar keer vandoor was gegaan zonder af te rekenen. Ruim 15.000 mensen hebben een petitie ondertekend tegen het gedeeltelijk sluiten van de Haringvlietbrug. Meerdere rijstroken daar moeten dicht vanwege werkzaamheden. Die gaan twee jaar duren. En al die tijd mag je maar 50 km per uur. Dat betekent 40 tot 68 minuten extra reistijd blijkt uit de schatting. Deze studenten wonen op Goeree-Overflakkee en balen flink. Ik moet zo'n vijf dagen per week naar Rotterdam. En als je dan vier uur per dag reistijd hebt... Ja, dat is wel een beetje de druppel die de er moet overlopen om toch maar van het eiland af te gaan. Want anders duurt het gewoon echt te lang. Ik vind het ook wel lastig, want ik heb het hier heel erg naar mijn zin. Dus eigenlijk wil ik hier niet weg. Er worden volgens NRC nu wel nog gekeken of er toch wat meer rijstroken open kunnen blijven. Het weer nog vanavond verdwijnen de meeste buien en vannacht is het overal droog. Morgen eigenlijk net als vandaag eerst best zonnig. Later wel weer een paar felle regen en onweersbuien. Het wordt 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A7 Den Oever-Herenveen staat bij -de Zand een file van 3 kilometer. En de vertraging is daar een half uur. De oorzaak is een vrachtwagen met pech. Het verkeer richting Friesland kan voorlopig beter omrijden via Flevoland of de A1 en de A6. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Hoorstavond 4 augustus van 8 tot 10 uur s avonds, op ZFM Radio. Weer een aflevering van FEN FM. Dit keer met The Cruise over Bruce Springteam. Dus weer een aflevering met goede muziek en leuke verhalen, feitjes en anekdotes. Welkom terug luisteraars bij het tweede uur van FM met Bruce Springsteen. Ja, de cruise, uh, mooie muziek ook weer. Goed hè? Ja. ja. Hey, kijk, waar we net hadden over euforie bij Born to Run, is er nu een periode aangebroken waarin er woede zit en waar die eigenlijk misschien zijn trademark-stijl songwriting van heeft. Springsteen. Je zet woede? Halen. Ja, woede. En die woede zit hem eigenlijk in dat na het succes van Born to Run... wat eigenlijk vrijwel een heel groot succes werd voor hem... Na ook ja. die flops van de eerste twee albums... Uh, kwam er een rechtszaak van zijn vorige manager. Hij was inmiddels van manager geswitcht... Okay. omdat hij daar toch wat meer kon sparren over creativiteit en zo. En toen kwam er een, een rechtszaak die uh, uiteindelijk twee jaar heeft geduurd... Oh, oh. En in die twee jaar mocht ja. hij geen albums opnemen. Dus hij kon niet profiteren van het succes. Nee, nee. Weet je, als je artiest bent ja. en je hebt net een goed succesvol album... wat wil je dan? Je wilt spelen en je wilt meteen een nieuw album uitbrengen. Ja. Hij mocht ook niet meer spelen. Hij mocht wel gelukkig spelen. Dat was okay. ook de enige ja. manier waarop hij nog wat geld kon binnenharken. En ja. dat, heeft hij, dat heeft hij gedaan ook. Hij is, hij is stad en land afgegaan om uh, te spelen... en zijn naam gewoon in de picture te zetten. Ja. Hij heeft ook in uh, Londen een heel bekend optreden gedaan... in de Hammersmith Odeon. Uh, wat... Ook een fantastisch concert was wel er. was echt, uh, ja, het is allemaal fantastisch, natuurlijk. Maar die stond, Het was heel nee, lastig want iedereen had het over de future of rock and roll, natuurlijk. Omdat ja. Orlando dat had gezegd. En hij was het er niet mee eens. Want hij dacht van, ja, nu worden al die... die Moet ik ze meteen hun, hun, allemaal gaan teleurstellen. Omdat ja, het helemaal niet zo waar is. Nee, dat is waar, ja. En uiteindelijk ja. bleek het dus wel, <coughs> wel gewoon zo dus, wel. Omdat waanzinnig een waanzinnige. The future of rock'n'roll. Ja. Ja, ja. Maar goed, die rechtszaak die duurde twee jaar. Uh, allemaal gedoe. Kon geen albums. Uh, en eigenlijk zijn daar zijn ogen een beetje geopend van... Ja? Dit is de keiharde werkelijkheid. Hier okay. val ik nu uh, yeah. op mijn neus door. Ja, de andere kant van de medaille. En daar ja. heeft hij toen uiteindelijk... De, de, de, de andere. Uh, het nieuwe album, Darkness on the Edge of Town, heeft hij daar ah, allemaal op gebaseerd. Darkness, ja. Waar Born to Run zeg maar ging ja. over de tienerjaren over de euforie en over Jungleland, over mensen <coughs> yeah. in de stad en zo, ging Darkness on the Age of Town over de mensen in de, in de, in de, in de fabrieken die hard yeah. moesten werken. Mensen die het niet lukte om rond te komen, bijvoorbeeld. Yeah. Mensen die met allemaal dingen struggelden. Okay, yeah. En toen heeft hij dus Darkness on the Age of Town gemaakt met het nummer van wat we net hoorden Badlands, wat meteen de knallende opener is. ja <laughs> yeah. the ones who had a notion a notion deep inside, that ain't no center to be glad that you're alive. Yeah, yeah, Working sure. in the fields till you get your backed, burnt. daar ja. nou, allemaal dat soort teksten. Adam raised the cane. Something in the night. Candy's room. Racing in the street. The promised land. Ook een heel belangrijk nummer daarin. Ja. Factory, wat ging over zijn vader die naar de fabriek toe ging en hoe dat eigenlijk voor hem eruit zag. En dat, maar dat het, uh, het, het is best een Qua muziek gerelateerd klinkt het uh, licht en vrolijk. Ja, maar de ja. tekst is spijkerhard daarin. Ja, toch is het jammer. Je hoort het best wel vaak. Dat uh, ja. muzikanten toch al uh, problemen hebben met de platenleveranciers... of met anderen, met de managers of zo. Ja. En dat ze toch al ja. uh, veel hebben. Aan de ene zijn. kant is het natuurlijk kloten dat het er mis overkomen. Maar aan de ja. andere kant heb ik ook zoiets. Het is wel het, het punt geweest dat hij dacht van... ik ga mijn m, m, een toonshift doen. Ik ga gewoon veranderen van het hoopvolle en het euforische... naar het realistische, naar het sombere... en de kracht daaruit halen... en toch dan vanuit daar... weer de euforie proberen te bereiken. Ja, dat bereiken. is mooi, ja. ja. En ik denk, misschien als dat niet was gebeurd... dat hij het ook had gered, maar... Ja. Het, zou, het is wel mooi voor het verhaal, zeg maar. Omdat nou, het, ik denk wel, nou, wel een beetje... Ja. op zich wel goed, maar je blues in je leven... kan ook geen kwaad nee, precies. precies. Ja. En uh, daarom was in 1978 ook die, die tour van hem... Zo, uh, uh, zo belangrijk voor hem. Hij heeft daar 115 shows gespeeld... Zo, en alleen ja. maar in Amerika... Uh, omdat, uh, uh, uh, waarom weet ik eigenlijk niet. Hm, dat weet ik op het moment niet. Nee. Maar goed, uh, ook was erbij gekomen Steven Zand. Little, uh, Little Steven. Die, uh, die de kwam... Gitarist? Ja, de, de nieuwe gitarist? Okay, die, bij, ja? Of ja. extra gitarist erbij. Ja. En sindsdien is eigenlijk... Het was al een lange vriend van Springsteen. Die heeft mm -hmm. hij ook ja. vroeger heel veel in gespeeld. Maar hij was voornamelijk bezig met zijn eigen dingen. En um, uiteindelijk heeft hij hem bij de sessies van Born to Run erbij uh, gevraagd. En... Eigenlijk is hij sindsdien nooit meer weggegaan. En zijn ze voor altijd bij elkaar gebleven. En was dat was toen op het moment de ja. E-Street Band echt compleet. En dat hoor je gewoon in die opnames ja. van, de, van de tours vanaf 78 Dat geeft, geeft, denk ik, Broer Springsteen ook meer ruimte om uh, uh, te zingen. Zich ja, een beetje over het, uh, stadium, over het podium te bewegen. En zo. Ja. Dat geeft hem ook wat meer vrijheid, denk ik. Ja. Mm -hmm. Zeker bij zijn optredens. Ja, het was heel ja. op een gegeven moment was het zo, er was een, uh, een benefietconcert. Uh, de No Nukes heette dat. Er waren mensen tegen ja, de, de, de No nukes was, ja. was In de uh, Madison Square Garden was dat. In 1979, ja. dacht ik. En dat is eigenlijk het moment geweest... dat de live shows van Bruce Springsteen legendarisch werden. Ja. De mensen die daar waren, die kwamen... de Doobie Brothers hebben er opgestreden, de, de Jackson Brown heeft daar gespeeld. Okay. Nou, allemaal ja. dat soort namen. Uh, en de mensen kenden Springsteen wel. Hè, want mm -hmm. daar was die dat yeah. was ook gewoon een goed succesvol album. Uh, mensen hadden veel gehoord van de live liveshows. Ja. Als je het toch door Zeker. Amerika toert, uh, ken je dat. En opeens werd het veel intenser daar. Omdat die mensen daar uh, echt met een reden naartoe gingen. Want die waren gewoon tegen die nukes. En uh, Springsteen wilde daar oh. ook iedereen proberen te verpletteren. Ja, want hij is ook wel een beetje politiek geëngageerd. Ja, daar he? ging hij toen langzaam inderdaad ja. in mee. Oké. Okay. Uh, ja, maar dat heeft hem wel geholpen dat heeft hem zeker geholpen. dat ja? heeft okay. hem echt geholpen om uh, te laten zien... wie hij tussen al die andere bekendere sterren op dat moment... Ja? wel niet was als live band. En nogmaals de E-Street Band ook. Omdat het ja, okay, waanzinnige ja. goede muzikanten waren. En daar heeft hij ook een uh, uh, uh, uh, paar tracks van, de, van het album... wat daarna zou komen, The River, gespeeld. En um, daar is het eigenlijk... Maar it makes sense. Opeens was het allemaal duidelijk wat, er, wat, ja. wat hij moest doen en opeens was het allemaal duidelijk wat er gebeurde in zijn kan leven. Kan nog even zeggen wanneer dat was? In 78 of zo? 79. 79. Oh, ja. Oké. Okay. En toen was hij echt uh, definitief doorgebroken. Had ja. hits, ja. Ja. goede live optredens. Ja. Ja. Ja. geen gezeur met, met managers of wie dan ook. Was hij, toen was hij echt doorgebroken qua live shows. De hits kwamen toen bij het volgende album en eigenlijk was dit zeg maar, het opstapje naar grootheid en naar het status oh, okay. van legendarisch. Zeg maar. Ja, Born to Run was ook wel een grote hit. Ja, ja, ja, ja. ja. maar dat was nog steeds geen nummer één hit. <laughs> oh, die moet nog steeds komen. Het was nog steeds geen nummer één hit, inderdaad. Oh, dat hou je nee. nog even geheim. Ja. ja, dat komt zo. En dat komt zo, ja. Maar uh, goed, toen duurde zijn optredens al meteen uh, twee uur en drie uur... en er kwamen ook heel veel covers lang. Dat, vond, dat vind ik bijvoorbeeld ook heel mooi van Springsteen... dus dat hij... Uh, de muzikanten door wie die is geïnspireerd eert Hij deed dan nummers van uh, uh, Presley deed hij ertussen. Of ja, van Buddy oh. Holly. Of uh, hij heeft heel lang uh, Quarter to Three van Gary U.S. Bond gespeeld. Mm -hmm. uh, nou, allemaal dat soort dingen ertussendoor die gewoon legendarisch zijn... en die in eigenlijk in de E-Street-versie nog beter tot hun recht kwamen. <laughs> en eigenlijk nog meer ja, ja. kracht gaven aan zo'n show die eigenlijk al geweldig was. ja En... Um, ja, de, dus het was best wel een somber uh, album. Maar wat er uiteindelijk uit is voortgekomen... en het plezier op het podium... Heel positief. Heel positief, ja, intens ja. en bijna spiritueel. Zo, zo geweldig. Ja. Je kan het mooi brengen. Ik moet nou, echt ja. gaan luisteren inderdaad. <laughs> ja. Want we gaan nu naar Prove It All Night luisteren. Hè? Ja. Daar komt-ie. Dit was uh, Proof It All Night. Gaat het nog ergens over? Ook een beetje woede? Nou, dit is dit is beveer dat dat wat meer romantischere Bruce Springsteen zeg maar. Dat het gaat over uh, op, een moment, op een gegeven moment in The Bridge zegt hij ook: Baby tie your hair back in a long white bow. Meet me in the fields behind the dynamo. En krijg je het soort sfeerbeeld. Ja. het uh, dat, dat, dat, dat, dat is toch weer de, de, de romantische man die erin zit die toch een soort van toekomst probeert te bouwen met ja, ja. het meisje waar hij weer verliefd op is dit nummer duurt trouwens live duurt hij 17 of 14 minuten lang <laughs> ja? en, en heel veel mensen weten het eigenlijk niet van Springsteen maar hij, hij is echt een goede gitarist, hij is gewoon goed in techniek en in solos. Mm -hmm. Maar hij is ook goed omdat hij het live... niet constant laat zien. Dat laat hij echt wel... aan de rest van de band over. Ja, natuurlijk. Heer. En ja. hij heeft in de live versie... speelt hij hier uh, heeft hij een hele lange intro. En daar soleert hij... echt als een malle op. En dat is goed. Ja. Dat is echt... Dat, is, dat ja. zorgt er gewoon voor dat, dat hij... gewoon werkelijk echt zo'n waanzinnige ja. goede gitarist is. Oh, het is wel de frontman ja. He, eigenlijk. He. Ja, het is wel de frontman. Ja. Ja. Maar ja. dat, is, dat is, zit hem meer in energie en in okay. kleine dingetjes. Dus bijvoorbeeld de, de riff van Born to Run die hij dan speelt... en daar ah. de, de mimiek erbij zeg maar pakt. Daar ja. zit het er meer in dan dat hij ja. daadwerkelijk ingewikkelde dingen speelt. Ja, maar hij zelf de lijn. geeft ook aan... nou, nu gaan we dat doen. Ja, ja, dat ja hij is wel gewoon echt de frontman van ja. uh, wat, wat er ook gebeurt. En um, ja, dat, dat is ook gewoon waarom die uh, 1978-tour zo briljant was. En dat mensen eigenlijk dachten ja. van... nou. Het kan niet beter. En jawel hoor, het kon nog beter. Want toen ja. kwam heb jij hem een het keer Ik heb hem helaas niet gezien. Nee? Nee, nee, okay. nee. En ik ja, weet heb hem nog nooit of... gezien? Nee, nee, ik heb hem nog nooit gezien. Nee? nee? Oh. Nee, ik ah, heb eigenlijk. het allemaal maar moeten doen met beelden op, uh, op YouTube... YouTube. Ja. en uh, DVD's en uh, live uh, dingen en heel veel live platen geluisterd. Nou, misschien komt hij nog. Hij leeft nog. Hij is ja, nog, uh, ik ben dan toch wat minder of ik hem dan wel wil zien. Ja? Omdat oh. de E-Street Band die er nu op het moment is... En hij heeft nu nog meer blazers en nog meer back ja? Er is een soort van helderheid in de periode van 75 tot 85 van de E-Street Band. Daar waren ze toch echt op hun best. De sound was het beste. De, oh, de, de, okay. de onderlinge yeah, yeah. Uh, interactie was het yeah. beste. En daarna klonk de misschien nog steeds geweldig. Ja. Maar het werd allemaal wel wat minder. Je bent exact. bang een beetje teleurgesteld te worden. Nou, niet toch? per se teleurgesteld te worden, maar om niet het gevoel, zeg maar. Ja, dat is misschien toch een beetje een soort teleurstelling. Niet zeg maar, het gevoel te krijgen als wat ik, ja, ja, wat ik nu bang. van hem krijg. Je ja. denkt dat je in je hoofd iets meer verwacht dan dat die kan. Ik zou het liever, ja. denk ik, overlaten aan de mythe. Aan de, de, de mythe. mythe die de ja. e Street streetband is. Ja. Ja. ja. Dus ja, dat eigenlijk. Maar wie weet hoor, misschien als hij zo meteen komt... dat ik toch wel weer uh, met mijn... Ik denk dat ik ook voorraad. Ja, ja, ik, denk ik, denk, ik weet niet wat ik, ik zeg. Ja, ja. <laughs> maar, uh, het kost wat euro's, begrijp ik. Maar <laughs> ja, maar ja, weet je, je krijgt er uiteindelijk wel waard voor. Uh, waard ja. voor geld. Twee, drie uur, vier uur ja. optreden inderdaad. Het... Zolang langste optreden duurde volgens mij vier en een half uur. Dat was in 2016 is in, in Helsinki. Ja, hij is in Nederland wel geweest hoor. Ja, ja, ja hij is, in, Nederland geweest, ja, ja, hij is ja, in, in 2012, 13 of zo. Ja, ja. ja. Nou, laten we het hopen. Ja, gaan we dan samen heen? Ja, ik ga er nou, ook Ga jij ook mee? Top. Ik heb me voorgenomen om uh, naar meer popconcerten te gaan, ja. ja. oké. Okay. Het kost wat geld, maar het, ja, het geld het is toch niet belangrijk, hè? Nee, ja. precies. <laughs> Die ervaringen, dat vergeet je nooit meer. Dat is waar. Ik ben de ja. laatste van uh, Paul Simon geweest. laatste oh, ja. opzijde nou, ja. van. Dat is ook, ook, ook, ook iemand die je gezien moet hebben. Ja. Maar het is triest, want dan neemt hij afscheid. Hè. Dan zegt hij, nou, ik, ik, ik train niet meer op, dus je ziet me nooit meer terug. Of hmm. zo. Dat vond ik wel heel triest. Dat ja. heeft me wel pijn inderdaad. Ja. Ja. ja, ja. Dat krijg je vanzelf natuurlijk. Hè. Die worden ook ouder. Ja, ze worden zo, allemaal maar, ouder. Ja. Ja. Ja. Ik zou vorig jaar naar Paul McCartney zijn gegaan in de Ziggo Dome. Ja. Maar dat ging dus helaas ook weer niet door. En ja. er is nog steeds geen nieuwe datum uh. Oh? Nee, je dus heb ik twee keer. nog pingpong een ping keertje. Mooi oh, oh, ja. Ja. inderdaad. Ja. Ja. ja, ook mooi. Ja, er inderdaad. zijn zoveel van dat soort artiesten waar je gewoon nog heen wilt. En zoveel mensen waar je eigenlijk ook te laat voor bent. Die, ja, dat klopt. Die zijn geweest. Ja, dat je denk ik had van, het eerder ja. moeten noemen, ja. Ja. ja. ja, je had eerder geboren moeten worden, maar ja. Dat sowieso. <laughs> ja, sowieso. Ja. ja, nee, dat sowieso. En ik denk als ik een beetje in dezelfde tijd van Springsteen bijvoorbeeld was geboren. In 1949. Ja? En je maakt die tijd zeg maar helemaal mee van je, je, je tienerjaren. Of ja. Ja, je, je kleuterjaren ja. zeg maar, in de 50s maken. En dan... Tiener worden in de 60s, ja. dan volwassen worden in de 70s, dan volwassen zijn in de 80s <laughs> en dan begin van die 90s, de grunge periode, zo goed meemaken ja. als de coole ouder daar. Top, ja, ja. Ik vind het wel, maar, maar ik het weet ook niet of je dat er... allemaal dan uiteindelijk ...want zoals ik het nu zeg, ja. het is allemaal bij te houden voor mij, ja, zeg maar. Als jij in als je in die tijd daar echt zo mee bezig was, ja, dan ik zou niet weten of ik een keuze zou kunnen maken. Want de ene moment wil ik in 78 naar het laatste punk optreden... van, uh, van uh, weet ik veel, Black Flag toe... of de zesvistels ja, ja, of zo. Ja. Maar ik wil ook naar uh, disco-evenementen uh, ja, okay. toe. Ja, dat zou ik ook geen tijd hebben. Nee, dat klopt, ja. Ja, ja. precies. Dus je zou <laughs> overal doorheen moeten springen. In 1978 wil ik ook nog Springsteen zien. Nou, uh, dat is gewoon geen genoeg tijd. Jij, zoek, jij zoekt een soort tijdmachine, hè, Eigenlijk in wel, het wel het ja. ja, ja. ja. ja. <laughs> Goed, terug naar uh, Bruce Springsteen. Want we zijn in 1979. Ja, dan gaan we nu naar 1980... En dan krijgen we The River. Ah, oké. Okay. En ook hier gebeurde innummer. het allemaal. Nu is het moment dat hij zijn eerste nummer 1-hit te pakken heeft met Hungry Heart. Die hij eigenlijk voor The Ramones had, had uh, geschreven. Voor The Ramones? Ja, ja, ja. ja. Dat zou je ook eigenlijk niet zeggen? Nee, ik probeer me niet denken. erbij voor te stellen. Ja, maar nee. Ik kan me nog steeds niet nee. bij voorstellen. Nee. nee. Uh, maar had nog, ja, hiervoor had hij natuurlijk Fire uh, al weggegeven van ja, The Winter Sisters. Cool. Ja. Because the Night had hij weggegeven van Patty Smith. Ja, ook zo'n mooi nummer. Uh, dus de, het management team van Springsteen dacht van... nou, laten we dat maar even niet doen. We vinden nee. het een goed nummer. Kijk even wat je er zelf van maakt. En dat werd het nummer 1 hit. En het is ook gewoon een goed nummer. Hungry Heart. Hungry Heart. Ja. Super cheesy en super makkelijk akkoordenschema. Niet, ja. schrijven. Niet, niet super moeilijk of zo. Ja. Maar het werkt gewoon. En dat is misschien het belangrijkste. Daarvan. Maar het staat niet op jouw lijstje? Nee, het staat niet op mijn lijstje. Omdat het... Ik vind het te voorspelbaar zeg maar, voor dit album. Oké, okay, yeah. ja. The River is een dubbel album. Yeah. Dat was ook eerst niet de bedoeling. Het zou eerst The Ties That Bind heten het album. En het bevatte wat meer powerpop-achtige nummers. En het was toch weer wat, wat meer de hoopvolle kant op. Dus hij probeerde toch wel een soort van te mixen tussen Born to Run en Darkness. Okay, yeah. uh, totdat hij toch wel te maken kreeg met verhalen over het toch wat mindere leven. Heel belangrijk en kenmerkend voor hem is het verhaal van zijn zwager en zijn zus die te weinig geld hadden om rond te komen. Dat zijn zwager uh, was ontslagen. En nu eigenlijk ja, moest kijken hoe die dan maar... Uh, ja, okay, de bij elkaar ja. breiden, Dat hij daarvoor uiteindelijk The River heeft uh, geschreven. Uh, dat wilde hij toch combineren. En toen hebben ze uiteindelijk maar de, de, de keuze gemaakt... om het album Details That Bind er maar uit te gooien. En ja, The River. En the River te maken. En dan daar van het vorige album toch wat stukjes eruit te pakken. En één oh. groot, uh, groot dubbelalbum te maken. Wat heel goed gelukt is. Want het nummer zit vol met hoopvolle rocknummers. Yeah. Corny blues corny, rock, yeah, uh, bl yeah. dus uh, Je hebt bijvoorbeeld uh, Cadillac Ranch. Dat is een blues-nummer met een beetje heel uh, billy-vibe. Okay. You can look, but you better not touch. Super makkelijke teksten en super makkelijke ak uh, akkoorden. Yeah. Maar een energie die erin zit, niet normaal. <laughs> maar je hebt ook nummers zoals Stolen Car, die weer bijvoorbeeld heel erg diep gaan. Okay. Uh, uh, Sherry Darling, wat dan opeens weer een heel... Een gezellig nummer is en een crowd pleaser in de live shows. Het, het ging opeens gewoon zo. Het ja, werd ja, ja. zo'n groot album. En, ja. ja. Um, ik denk, ik vind dit ook weer zo. Van, ja, het zijn allemaal fantastische albums. Want de tekst gaat meestal over de Amerikaanse samenleving. Ja, eigenlijk. dat, dat was dat nu nou, zeg maar de. de de, de, de hoofdgedochte uh, van, uh, ja, okay. van alle ja. teksten. Ja. Het ging gewoon over de working class life van uh, Working class mate. hero. Ja, <laughs> ja precies. Oké, okay. dus Out in the Street. Yeah. Dat komt ook van hetzelfde album. Ja, dat album. komt ook van hetzelfde album. Dan komt-ie. We kunnen hem toch ook wel een keertje live zien. Ja, toch wel, hè? Volgens wel. Nee, maar ja, dit nummer is toch wel, ook ja. weer gewoon... in. out in the street. Het anthem van iedereen die van 9 tot 5 werkt... ...en eigenlijk verlangt uh. naar vrijdagavond... ...om vervolgens oh. lekker in de kroeg te gaan zitten. Ja, ja. ja. Dat, dat is het eigenlijk. Uh, wat ik ook misschien ook nog even... ...dat ben ik ook eigenlijk een beetje vergeten te vertellen... ...is uh, de sound van Springsteen... ...weet je, hij heeft niet heel veel effecten... ...bijvoorbeeld op zijn gitaar ook maar zitten, hè? Het is echt nee, gewoon alleen uit, maar toon, ja. volume... Ja. ...en voor de rest... En ja. de, eigenlijk de rauwheid die je daaruit tovert... dat werkt gewoon echt bij dit soort muziek. En dat was hiervoor niet. Want je kwam natuurlijk net uit de, uit, uit, uit de Psychedelische Sixties... Is, is de stem niet neem. heel belangrijk? Stem natuurlijk ook. Een beetje dat ik rauwe ook, ja. wat ja, erin dat, oh, ja. zit. Ja, dat dat ja. heeft hem heel veel gebracht. Ja. Dus de de, de river is trouwens... Uh, hij is toen genomineerd voor de Best Rock Vocal uh, Grammy... Had hij daar een nominatie voor gekregen? Okay. En daar ben ik het ook wel mee eens. Als je naar het hele album luistert, zit het af en toe uithalen tussen. En hij belt als een gek. Het is niet normaal. Er zitten ja? echt wel hele goede. Okay. Uh, uh, ja, gewoon goede, goede zanglijnen tussen. Want oh, het nummer The River ging over zijn zwaar, zei je. Ja. Ja? ja, dat is dan bijvoorbeeld weer iets waarvan ik. Uh, dat, dat nummer is zo kenmerkend misschien wel voor over waar Springsteen over gaat. Hè? Je ja. hebt Born to Run, dat is de ene kant. En je ja. hebt The River, dat is de andere kant. Je hebt Born to Run, dat is heel erg hoopvol. Het gaat over ontsnappen. Je wilt weg, je wilt beter naar de toekomst. Ja. En je, je voelt dat in je bloed. En je voelt het komen. Je, je, je wilt ja, er, je ja. er alles mee doen. En de river slaat je eigenlijk keihard in je gezicht... met, die hoop, met, met al die, met dat hoop en die dromen. En die ah. zegt, dit is de werkelijkheid. Okay. Probeer ermee te leven. Ja. En kijk hoe je er verder mee komt. En dat is denk ik waar... Ja. Kijkt u wel positief naar Amerika? Of zegt hij dat ik denk dat dat, dat verschilt per dag, denk ja? ik. Ja, dat, dat verschilt echt per wanneer uh, dan ook. Ik denk dat in de, in de eind 70s dat het op zich wel ging. Ja. Toen dan in de 80s was het uh, nat zeg maar. Dat hij nee. daar uh, weer helemaal de verkeerde kant op ging. Okay. En uh, zo kabbelt dat steeds maar een beetje. Ja, want Obama en... heeft hij ook nog gespeeld, volgens mij. Toch of zo? En, uh, ja, en hij, heeft, ja. Uh, hij is volgens mij nu ook dikke mik met natuurlijk. Obama. Want hij ja. heeft nu een, uh, een podcastprogramma opgenomen... Uh, Oh, de Renegade, ja, klopt, of zo ja. heet dat, ja. ja, ja. Waarin ze uh, gewoon over hun verleden als het ware praten. Dus die twee oh, zijn in ieder geval leuk. wel uh, ja. Ja, heel Trump goed met elkaar. Hij komt niet op zijn lijstje voor, denk ik. Nee, daar was lachen. hij heel snel <laughs> klaar mee. <laughs> nou, dat ja. vind ik er ook goed dat je toch als muzikus... toch wel ergens uh, voor ja, staat, inderdaad. Ja, ja maar. zeker. Ja. Maar ja. toch, ja, weet je, dat, dat is gewoon wat Springsteen en de E-Street Band zeg maar, hebben. Dat is gewoon dat gevoel, dat ja. geluid. Wat ook grappig is, is dat er voor het eerst eigenlijk in de reguliere rockmuziek een klokkenspiel werd gebruikt door Danny Federici. Okay. Dat werd ook van tevoren eigenlijk alleen maar bij sommige barok rock en roll tracks echt gebruikt. Ja, en dat lange nummer van, dat, van die Engelsman. Waar die al die uh, instrumenten bespeelt. Mike Oldfield. Mike Oldfield. Oh ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja dat was eigenlijk het enige waar mensen het van kenden. Ja, ja, ja. Het is een ja. beetje ja. rare synthesizer-achtige dingen... of gekke ja, symfonische leuk. dingen. En hij gebruikte het opeens in, in, in rock roll tracks... waarvan mensen okay. ook dachten van... Ja. En dat past gewoon hartstikke goed. En dat is ook zo kenmerkend van die sound. Is als die klokkenspiel erbij zit, dan weet je eigenlijk dat je bij de E-Street Band zit. Okay. Dat, dan voelt het meteen. Maar dat goed. gebruikt hij sindsdien eigenlijk. continu. Ja, dat heeft ja, hij in 1975 ja. volgens mij ooit uh, een keer toevallig gebruikt. En dat vond ja. hij dat wel interessant. En daarna heeft hij hem ook gewoon live uh, constant oh, gebruikt. Dankbar. Met echt ja. twee microfoons er direct ja. op uh, gericht. Omdat je er anders in dat stadion natuurlijk helemaal geen geluid uit krijgt. <laughs> en later is dat gewoon gedigitaliseerd. En, uh, ja. Maar het is wel essentieel. Net als dat iedereen van die band gewoon essentieel is... is dit ook essentieel. En dat was in 1980, hè, The River? Ja, The River, ja. Ah, okay. ja. ja. En dat is, wat ik net al zei, de andere kant zeg maar, van Springsteen. Ja. Voor mij een heel bekend nummer, dus uh, ik ga er naar luisteren. En meezingen. <laughs> ik <laughs> ja, zet, ik zal de microfoon uitzetten, maar hier komt The River. <laughs> I come from down in the valley, where, Mr. when you're young, they bring you up to do like you're. go down I just act like I don't remember Mary acts like she don't care But I remember us sliding in my brother's car Her body tan and wet down at the reservoir At night on the Come true, or is it something worse that sends me down to the... Rear? Ja, een mooi nummer. Zeker nou je het verhaal vertelt, hebt achter het nummer... vind ik het ook uh, nog steeds mo nog mooier geworden. Ja. eigenlijk. Ja. Ja. Ja, het mooie is ook dat hij live... wat hij dan bijvoorbeeld live ook doet... is dan gaat hij heel lang een verhaal vertellen... tussen of voor nummers door. En er zit hier een heel mooi verhaal uh, aan vooraf. Dat gaat over, zijn, uh, over de relatie tussen hem en zijn vader. En uh, op een gegeven moment was het zo... dat hij uh, werd uh, uh, gevraagd... Uh, of tenminste opgeroepen om te gaan vechten in Vietnam. Oh, uh, en dat wilde hij eigenlijk helemaal niet. Nee. En het geluk was is dat hij is afgekeurd. En, uh, maar daarvoor wa was zijn vader eigenlijk altijd een beetje aan het pushen van... nou, wacht maar tot het leger je komt halen. Dan uh, word je oh, eigenlijk een okay. goede jongen. Ja. En dan uh, krijg je tenminste een beetje discipline. En naarmate eigenlijk er wat meer bekend werd over die Vietnamoorlog... Uh, uh, toen hij werd afgekeurd, was, hij, was zijn vader uiteindelijk dolblij dat hij niet is gegaan. Omdat hij toch ja, bang was ja. om zijn zoon te verliezen. Wat heeft hij en, daar eigenlijk nummers over gemaakt? Over... Uh... Ja, oh, ja, daar komen we zo meteen ook weer op. Ja. Oh. Dat, uh, je loopt me steeds een beetje voor. Uh, ja, sorry. <laughs> Nee, maar het, nee, weet je... Het, de geschiedenis van Amerika in die tijd is gewoon zo groot. En daar heeft Springsteen wel gewoon alles even aangeraakt. Of het nou met een nummer was of met een boodschap die hij ergens in had verwerkt. Hij heeft, het is wel gewoon echt een, een true American daarin. En um, nou, ook live heeft hij dat. Hij heeft een keer in een interview gezegd... Dat uh, zijn live shows moesten. Een deel circus moest het zijn, een deel moest het spiritueel zijn, een deel uh, moest het een uh, soort een politieke bijeenkomst moest het worden, en de andere deel moest het gewoon compleet gek te worden. Oh, dat en dat hard, zie ja. je ook ja, gewoon nou, terug mooie in de shows van hem. Ja, dat is gewoon. Maar heeft hij een echte echte show? Heeft hij een light show? Uh, uh, uh, uh, uh. Ja, flash ja, show. Je. Ja, ja ja en maar niet uh, ja geen grote net zoals Pink Floyd of zo van nee dat grote... is ook wel het grappige ik, uh, ik zag inderdaad een video van de uh, lichttechnicus van Springsteen ja uh, en de, de licht en de geluidstechnicus en de lichttechnicus zei eigenlijk van ja ik ben hier keihard aan het werk want dan wilde hij weer dat schuifje. en dan wilde hij weer daar het licht en dan wilde hij weer daar en die geluidsman was van... Ja, ik heb hier één knop, daar druk ik op. En dan staat alles heel hard. En dat je ja? eigenlijk... Dus het zit hem echt in... Het, want hij heeft niet een heel groot decor of zo. Nee, het nee, zijn nee. meer gewoon nee. uh, opstapjes, afstapjes... Dan weer daar ja, dingen. Okay. Ja. Uh, spots, ja. Ja. ja. ja, en de lichten doen gewoon echt heel veel werk. Hij werkte ook in, uh, vroeger in de 78-tour... Werkte hij ook heel veel met spotlights en heel veel donker. En veel oh, donkerte. Okay. Dat als het, ja. dat als het nummer bijvoorbeeld helemaal stopte... Dat het echt helemaal pikken donker was. Ja. En dan kwamen ze in. En er werd langzaam bijvoorbeeld de spotlight aangezet. Of in één ja. keer werd het al lichter ja, aangegooid. Ja, ja, ja. Ja. Ja, dus ja. ook zonder al die poespas. Wat bijvoorbeeld een Iron Maiden of zo heeft. Ja, dat, uh, of zo, ja. Zonder ja. al dat. Ja. Ja. Kunnen, kan hij gewoon daarvoor zorgen. Om Weet je tot dat toevallig uh, met Coldplay? zijn er heel veel nummers. die kan iedereen meezingen. Het is eigenlijk één groot meezingfestijn. Hmm. Bij de E-Street ook, uh, ja. ook. Ik denk bij ja? Bruce Springsteen ook. Ja, zeker. Uh, alleen ik denk dat het bij... Ik denk dat de nummers van Springsteen... gewoon wat meer cooler zijn om mee te zingen. Ja, zeg maar dat, dat je, je toch wat denk. meer... De, de ballen eronder kan zetten... om dat in één keer met ja, z'n allen mee okay. te zingen. En dat, ja, zoals ja. ik net al zei, als een soort broederschap klinkt. Echt ja, als een soort ja. gang. Maar goed, dus, uh, ja, toen kwam de wereldtour... van The River. Uh, ook een hele belangrijke tour. Toen duurden de shows <laughs> minimaal drie uur. En toen ging je ook voornamelijk... alleen maar arenas af. En toen kwam uh, voor het eerst het fenomeen... marathonshows uh, uh, op de plank te liggen. Dat hij bekend stond om gewoon echt... Lange, maar het toen bedoel zelfs. je gewoon uh, langere drie, vier uur? Ja, ja, ja, ja, of ja zo, dat ja. deed hij iets ja. van twee sets, van de, ja. die waren dan een uur. En dat deed hij daarna nog een keer twee sets, en dat waren ja? de encore's. Uh, ja, hij deed wel altijd een pauze ertussen, maar die duurde ook maar twintig minuten of zo. Oké. Okay, ja. Hij ging gewoon heel even terug, of hij uh, ging zelf voor een half uur uh, iets spelen. Ze dus konden ook een cover van. Uh, hij heeft voornamelijk veel uh, covers van Woody Guthrie gedaan. Wel oh, een beetje akoestisch. Ja, ja, ja dan okay. heeft hij heeft akoestisch ja. gedaan. Ja. En um, ja. Dus er zat gewoon zoveel verschil in al, die, uh, ja. in, al die, in al die shows van hem. En ook elke show was gewoon anders. Hij had wel gewoon een standaard lijstje, maar Tuurlijk, ja. er kwam dan weer een cover aan... en dan kwam er weer dat aan, oh, nou, et, cetera, okay. et cetera, et cetera. Knap, hoor. Heel knap. Zo ja. is hij eigenlijk gewoon weer ja. de, de bekende Bruce Springsteen... en die ja, gehoor, zo is u bent geworden. als we voor, ja, kennen. Ja. Ook, ja. Ja. En toen kregen we uh, uh, Nebraska, mm het -hmm. album waar ik helaas geen nummers van in de lijst heb gezet, omdat we toch uh, ja, ja te bijna omdat tijd die zonder de easy band speelt denk ik ja, ja. dat ja. ook <laughs> uh, ook ja. een heel mooi album. Hij werd toch een beetje depressief door al het succes wat hij kreeg depressief ja omdat hij niet oh. omdat hij uiteindelijk kon hij de realiteit niet meer echt onderscheiden en hij was toch gewoon keihard aan het werk iedere keer ja ook een beetje ook en toen heeft hij Nebraska ja. gemaakt wat echt een keihard album is textueel. Ja. Uh, heel veel losse akoestische Hij heeft dat ook volgens mij op een tape recordertje opgenomen okay. uh, ook super mooi keihard over het harde leven uh, van de Amerikanen en um, dat werd ook niet echt een heel groot succes het werd wel gewoon goed ontvangen door de, door de reviews de goede reviews en zo kreeg hij ja, maar ik denk uh, dat je als artiest moet je soms in een andere richting opstaan. Ja, gewoon eens proberen inderdaad. dit heeft hem zeg maar ja. ook gewoon heel veel ja. van, uh, Geloof ik van ook, ja. uh, geleerd Oh. Gewoon eens in andere richting ja. gaan kijken wat je dat brengt. Nou, bevalt het? Ja, ga je Precies. door. Bevalt het niet? Ga je ja. Ja. Ja. En toen ja. werd het op een gegeven moment in 1984... de opkomst van de synthesizer muziek, huh? de New okay. Romantics... Ja. allemaal dat soort dingen. Ja. En hij kwam met de Heartland USA rock. <laughs> en dat genre, dat heeft hem tot eigenlijk tot nog uh, ja. een grotere status gebracht... Ja, met okay. het album Born in the USA... Ja. En dat, dat, dat, dat album is, is bekend, weer zo'n album... Ja. wat begin tot eind perfectie, perfectie is. En daar Al staat Days ook op? Uh, ja, ja, ja. En uh, daar heb, ik heb dat nummer zeg maar, eruit gepikt. Ja? Uh, het zit heel veel vol met... folk en country-achtige uh, riffjes. Uh, je hebt Darlington County... Working on the Highway. Dat echt gaat over... de uh, American Working Man, zeg maar. Okay. Maar ook weer wat intiemere... Uh, uh, wat meer sexiere nummers... zoals I'm on Fire... Uh, het prachtige nummer No Surrender... wat, weer, wat meer over de tienerjaren gaat. Uh, met de waanzinnige tekst... Uh, We made a promise. Uh, no retreat, baby, no surrender. Ja. Ik vind het met fans altijd zo moeilijk. Ze zijn zo enthousiast. Dus wil ik gaan luisteren, maar... Ja. Dan moet ik ineens weer tien tot twaalf... allemaal gaan luisteren. En dan denk ik, wanneer... Ja, precies. Dus, eh, Wanneer? Het inderdaad? heeft voordelen en nadelen, ja. Maar sorry, ga gewoon door ja, ja, Nee, want... uh, Ik was in ieder geval eigenlijk <laughs> klaar. Dus hierbij: uh, Glory Days over de glorietijden van vroeger. En dat het eigenlijk <laughs> gewoon, ja, daar gaat het nummer eigenlijk over. Het nummer had eerst nog een, een extra verse. Ja. Maar daardoor werd het nummer een beetje weer te, te mineur, zeg maar. Okay. Dus die hebben ze eruit gehaald en nu is het verder. Komt... Glory Days. Days. Een glorieachtig nummer, inderdaad. Ja. ja, ja, ja. En ook weer niet gewoon heel ingewikkeld qua akkoorden progressies of zo. Heel straightforward en toch. Maar is dat De belangrijk glue? voor muziek? Nee, zeker niet. Nee, Je ziet het maar. Dat, dat hoeft niet. Uh, het, het kan, tuurlijk. Er zijn genoeg nummers met heel veel moeilijke uh, overgangen... die ook ja. heel interessant zijn. En, akkoord, en heel dat goed zijn. Echt. Maar ja. er zijn ook genoeg nummers die heel weinig uh, akkoorden bevatten... en ook hartstikke goed zijn. Zeker. En ja. uh, ik denk dat Bruce het uh, allemaal heeft. Als je bijvoorbeeld Even dit weer vergelijkt met Kitty's back en zo. een stukje, uh, we, we een zo. stukje ja. terug over jouw muziek. Ja. Ja. Het <laughs> <Ja. laughs> is ook heel leuk, want jij maakt ook muziek. Ja. Hele andere stijl. Ja. Ja, ik probeer... Uh, mijn stijl heet Hard Broadway Rock Power Pop. Nog een keer? Hard Broadway Rock Power Pop. Dat zijn alle stijlen die ik bij elkaar heb gevoegd. En dan ah, krijg je ja. de cruise, als het ware. Ja. En uh, wat mij ontzettend inspireert... is de, de, de broederschap die de E-Street Band heeft. Okay. Dus dat je met elkaar op het podium ja. staat... met elkaar zingt en met elkaar ervoor gaat. Ja. Dat is echt hetgene wat, wat, wat, wat, wat het belangrijkste is... bij een goede live band. Denk ik, ik. ook, ja. ja. ja. En um, daar, daar, daar hou ik gewoon heel erg veel van. En dat vind oh, ik wel echt geweldig echt. Als, dat, als dat goed wordt toegepast. En uh, de nummers die ik schrijf verschillen gewoon heel erg. Ik hou heel erg van een beetje corny, catchy-achtige ja, ja. dingen schrijven. Het hoeft voor mij ja. niet al te moeilijk te zijn. Het, uh, ja. Ik ben ook niet zo van de, te veel metaforen of zo. Het is met mij gewoon recht voor zijn <laughs> raap. En dit is waar het verhaal over gaat. En, kunnen wij gewoon begrijpen, ah, ja. Ja. ja. ja. En, uh, <laughs> Dus daar hou ja, ik van. Ik ja. hou gewoon ervan om niet al te moeilijk daarmee te doen. Ik hou wel van om mijn productie zo groot mogelijk aan te pakken. Met heel veel ja. toeters en bellen. Um, ja. Ook een beetje wolf-sound, uh, bombastjes ja, en zo. Ja, ja ook, ja, daar ook, ook heel veel, ja. veel koordjes erbij, heel veel overdubs. Ja. Dus dat vind, ik, uh, dat vind ik fantastisch. Is ons laatste nummer Born to Run? Je, ja, dat is, uh, slaat je helemaal wel aan. Dat is ja, echt ja. wel het voorbeeld zeg maar, voor, voor elk nummer ja? dat je wilt maken: het geluid van de snare, de koordjes, alle gitaren die er overheen zitten. Je kan echt wel van Bruce Springsteen zeggen... dat hij samen met de E-Street Band... echt wel de legende heeft kunnen creëren. Okay. En dat het allemaal waanzinnige goede muzikanten zijn. Ja. En dat hij er nou net even net bovenuit steekt. Maar live zijn ze allemaal gelijk, gelijkwaardig... omdat ze zo'n fantastische ja, live ja, band ja. zijn. Nou, dus maar. ga best... dat luisteren, dames en heren. Bruce Springsteen en de E-Street Band. En onthoud die naam, verdomme. Sorry, hoor. Hey, de uh, Cruise, hartstikke bedankt. Dank je wel. Bedankt voor deze, deze mooie verhalen en de ja. mooie muziek. Uh, gaat weer terug in de tijd en zo. Veel succes met je eigen carrière. Dank je wel. En uh, hopelijk misschien om met een andere fan... Uh, andere groep weer eens een keer <laughs> terug te zien. Ja, wie weet, wel. Ja. Ja, zeker. Het is genoeg nog over, over de oude hoeren, dus dat komt goed. Wat je net zei, over muziek oude over muziek, over muziek praten, dat blijft gewoon leuk. Ja? Zeker, ja. dat is het beste. Oké, okay, luisteraars, we sluiten af met... Uh, Bruce Springsteen en de E3 Band. Met Born to Run. En tot de volgende week.